Het Gert met het NOS De Basken zegt zijn laatste wapens te hebben ingeleverd. De ETA had nog twaalf geheime wapendepots in Frans Baskeland. De exacte locaties zijn nu doorgegeven aan de Franse autoriteiten. De ETA werd opgericht in 1959 en streed voor een onafhankelijk Baskeland. Bij aanslagen zijn de afgelopen decennia rond de 800 mensen vermoord. De groep blijft wel bestaan. Spanje en Frankrijk eisen dat de ETA zichzelf opheft. De man die gisteravond werd opgepakt na de aanslag in Stockholm is volgens de politie de dader. De politie zegt dat het nog onduidelijk is of er medeplichtigen zijn. Berichten dat er een tweede verdachte vastzit bevestigt de politie niet. Ook over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Volgens Zweedse media is het een Oezbekistan geboren Zweed. De man reed gistermiddag in op een warenhuis in het centrum. Er zijn zeker vier doden en vijftien gewonden. Het Rijk wil het beheer van slapende banken naar zich toe halen. Nu mogen banken de nalatenschappen van overledenen houden als zich na 20 jaar geen erfgenaam heeft gemeld. Ze doen dat echter niet en als zich alsnog een rechthebbende meldt, keren ze uit. Minister Plasterk verzoekt de banken nu om de onbeheerde nalatenschappen aan de staat over te dragen. Die zal er volgens hem alles aan doen om erfgenamen te zoeken. Lukt dat in 20 jaar niet, dan gaat het geld naar de staatskas. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een slechte kwalificatie gereden... bij de grote prijs van China. Mede door technische problemen reed hij de voorlaagste tijd. Daardoor start hij morgen van de 19e plaats. Het weer vanmiddag breekt geleidelijk overal de zon door. Het wordt 11 graden op de warren tot 13 en 15 in de rest van het land. Morgen volop zon dan 17 tot 21 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad. Veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knopen Rittenkerk en dan van Brienenoordbrug een kwartier. Na een ongeluk zijn op de hoofdrijbaan twee reisschokken dicht. Op de parallelbaan is de linker reisschok dicht. Verkeer richting Den Haag of Rotterdam Centrum kan het westen omrijden via de ring Rotterdam-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort heeft het en Zandvoort zal het voorlopig blijven houden. Er zijn natuurlijk heel wat ontwikkelingen in dit dorp waar wij uh, vandaag nog even over gaan praten. En uh, naast mij zit de voor de eerste keer Gert-Jan Kuik, welkom. Goedemorgen. Ja, een, een inzet als uh, uh, nieuw presentator. Er nou, uh, dat... was één opmerking die je wilde maken, geloof ik. Ja, dat moet blijken of ik geschikt ben om dit soort dingen te doen. Dus uh, ik vraag wat feedback aan uh, luisteraars. Als u luistert, geef me feedback over hoe ik klink en wat ik vraag en wat ik doe. Maar één ding vooraf... Uh, ik doe geen politieke onderwerpen. Daar hou ik me heel ver van. Dat heeft te maken met een andere functie die ik bekleed in dit dorp. Je bent de voorzitter D66. Ja, ik wou die naam nou net al helemaal niet noemen. Nee, maar nu is het, nu is het uh, voor iedereen uh, duidelijk. Uh, ja, oké. Okay. Nou, om die reden doe ik geen enkele politiek. Dus de collega's in de politiek hoeven niet bang te zijn dat ik ze kom ondervragen met uh, listige dingen. Ik doe alleen de andere zaken. Mooi. Dat is goed om te weten, ook voor de luisteraars, dat je daar die scheiding goed hebt aangebracht. Wij uh, doen vandaag vanuit Hotel Hoogland weer de uitzending. Iedereen is welkom om een uh, kopje koffie te komen drinken of wat anders. En de techniek en de regie is door Casper Keurzen vandaag. De Redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie zoals altijd Gerrie Rutte. De koffie doet Gerrie Rutte, de presentatie doet Gert van Kuik en uh, Ben Zonnevat, dat ben ik. Wat gaan wij doen? Wij beginnen met Lisa in Egypte. Een kinderboek over archeologische opgraving. Ik zit er net in te kijken. Lisa is al aangeschoven, welkom. Dankjewel. Ik vind niet echt een kinderboek. Jij, jij best uh, grote schrijft. Daarna komt uh, Mierte Barteling. En dat die is eventmanager van de Champignon. En we gaan het hebben over uh, het weekend van de Squirin. Uh, om uh, Even over half elf Esther Hornweg. Wij uh, willen graag wat weten over RIBW, het uh, begeleid wonen. En zij zoeken sportmaatjes om uh, mensen te begeleiden te laten sporten. Dan gaan we naar de nieuws en de boodschappen komen wij terug met Joop Berendsen van de oudere partij. En daarna zouden wij praten met Marco Deen, die is staatslid voor de PVV in Noord-Holland. Hij heeft mij gisteren gebeld en vanuit Den Haag komen stalorders dat er nog niet in de pers gesproken mag worden. Maar, zegt hij, daarna ben ik altijd bereid om te komen. Dus daar houden we je aan, Marco. En als laatste item spreken wij met Erik Koning en Nathalie Perenboom over de Art Boulevard die van 14 april tot 7 10 september uh, moet gaan liggen. Het lijkt ons wel uh, grappig om die plaatjes op straat te zien liggen. Goed. En Jan, ja, we gaan praten met Lisa. Ja, we gaan praten met Lisa. Ja, welkom. Ik heb tegenover mij <laughs> niet alleen Lisa, maar ook haar moeder. Die in dit verhaal ook een niet onbelangrijke rol speelt. Maar het gaat nu om uh, uw dochter Lisa. Van die heeft een boek geschreven. Ik, de eerste opmerking die ik wilde maken, ben ik al helemaal eens met, uh, met uh, Ben. Ik heb gisteren, we hebben 30 pagina's gekregen. Waarin in in zwart-wit, waarin de foto's niet zo mooi uh, tot uitdrukking komen. Maar wat ik gelezen heb, was zeer boeiend. Uh, het kostte geen enkele moeite om 30 pagina's door te lezen, Dank u wel. sterker nog ik, ik wil het vervolgens ook kennen het is dus niet een boek voor kinderen, voor wie heb je het geschreven? Um, nou, de doelgroep is wel kinderen, maar het was wel de bedoeling dat het ook voor volwassenen interessant zou zijn, in die zin dat um, het leuk is om te lezen dat ik dus naar Egypte ben gegaan en wat, hoe ik dat heb ervaren, zeg maar. Nou, dat is, wat ik leuk vond is de opbouw in die vraag je dat nooit af, maar hoe gaat zo'n opgraving, ja. en je hebt Beschrijft als mini vanaf het begin. Wat mij ook uh, uh, triggerde eigenlijk is. Uh, ik weet het antwoord, maar de luisteraars niet. Je bent zes jaar en dan ga je naar Egypte toe. Ja, dat klopt. Op vakantie was dat. En is daar de liefde voor archeologie uh, ontstaan? Nou, dat zou heel goed kunnen, want uh, ik ben daar natuurlijk naar de piramides geweest en ik heb alles gezien wat je eigenlijk in Egypte moet zien. En um, ik ben ook van jongs af aan naar allerlei musea meegenomen door mijn moeder. En. Um, het zou dus wel kunnen dat ik daar uh, inspiratie uit heb opgedaan. Maar ja. Het scheelt dat je moeder, dat is toch wel aardig om maar even te vermelden, archeoloog is. Ja. Ja, maar dat klopt. Mijn moeder is archeoloog. <laughs> en uh, ze heeft ons daar altijd heel erg veel over verteld. Ja. En um, ik was altijd heel erg geboeid door haar verhalen die ze vertelde. En ik wou dat heel graag uh, zelf ook een keer ervaren. Wat zij dan meemaakte in de woestijn als ze naar Egypte ging om daar op te graven. Je ja. wilde ja. ook een, uh, een Toetank Amon ontdekking gaan doen. <laughs> nou, dat zou het mooiste zijn geweest, ja. Ja, ja. ja. Maar het is dus met de paplepel ingegoten ja. maar op een positieve manier. Want je hebt zelf de keuze gemaakt om op enig moment ja een hele spannende reis te ondergaan. Wat heeft jou en hoe heb je dat beleefd en hoe heb je dat gedaan precies? Um, nou, het was altijd mijn droom om een boek te schrijven. Um, en ik wist eigenlijk nooit zo goed waarover. En uh, op een gegeven moment toen dacht ik, nou, mijn moeder vertelt me altijd zulke gave verhalen over uh, wat zij doet in Egypte. En ik wou er als een soort van journalist eigenlijk uh, ook een keer op zo'n reis gaan naar Egypte en dan naar zo'n opgraving om uh, dat te ervaren en toen heb ik eigenlijk besloten om daar dan uh, mijn eerste boek over te schrijven en dat heb ik gedaan toen ik tien was dacht ik een hele andere <laughs> ja, ja, nee ik was altijd heel erg geïnteresseerd en uh, ja, dat ben ik eigenlijk nog steeds ik heb ook heel veel um, uh, geleerd op die reis en um, ik wil inmiddels Latijn en Griek studeren ja. dus um, het zou kunnen dat daar uh, de liefde voor is ontstaan toen ik daar was in Egypte, want ja. Ja. Het was een Grieks-Romeinse opgraving. Dus dat... Denk ik eigenlijk dat het daar allemaal begonnen is. Ja, er ja, ja, moet ergens een trigger zijn. Maar ik denk dat je moeder en ook de verhalen, de wijze waarop ze erover verteld heeft, jou natuurlijk geïnspireerd hebben. Ja. Maar dan ben je tien en dan komt er een dag en dan denk je, ik ga met een opgraving mee. En ik heb ook gelezen dat je het eigenlijk alleen hebt gedaan. Je bent niet met je moeder meegegaan, maar je hebt zelf dingen georganiseerd. Hoe is dat dan gelopen? Ja, het was iets, het een, een beetje dichterlijke vrijheid in het boek, ja. zeg maar. Oké, oh, oké. Okay, okay. um, uh, uh, het was wel zo dat mijn moeder daar was op dat moment... Ja? in Egypte, op die opgraving. Ja? Um, maar ik heb zelf... de brief gestuurd naar de opgraving... van dit is mijn plan en ik wil... er een boek over schrijven en ik wil heel erg graag... een week komen. Ja? en um, toen ben ik daar dus alleen heen gevlogen ja. onder begeleiding wel, maar goed van, van, van begeleiding van, um, van de KLM of zo? ja, van, van de vliegmaatschappij inderdaad okay. Maar um, nou ja, ik was tien, dus het mocht officieel niet alleen oh, vliegen natuurlijk, okay. zonder begeleiding oh. en um, toen ben ik daar een week geweest, op de opgaving en toen heb ik uh, een, een programma doorlopen dat speciaal voor mij was opgesteld ja. eigenlijk, en um, dat was met verschillende mensen, dus uh, mijn moeder was er wel, maar ja. Maar ik um, ben niet alleen maar bij haar geweest. Zeg maar. maar kun je, kost dat dan. Moet je dan een, een geldbedrag betalen om mee te mogen doen? Of ben je, op basis waarvan ben je geselecteerd? Uh, ik neem aan dat er meerdere mensen zijn die graag met een opgave mee. Het inspireert mij ook om het te schrijven. Ja. Ik wil ook van een keer mee. Maar ja, nee. is dat... dat gebruikelijk dat mensen mee mogen? Uh, nee, dat is niet gebruikelijk. Nee. Um, het was wel zo dat ik, uh, nou ja, ik had waarschijnlijk echt een heel erg leuk plan om zo'n boek te schrijven. Okay. Eigenlijk vonden ze dat. Eigenlijk is het heel ja. lastig, hè? Eigenlijk is het heel lastig om, uh, om mee te gaan met zo'n opgraving. Want je moet, ja. je moet op een soort van uh, security list staan. Um, Hij heeft kijk. de moeders daar een klein zetje aan. Ja, natuurlijk. Maar omdat ik daar werkte was dat makkelijk. Ja. Ja, dat vind ik ook niet gek als je moeder archeoloog is. En je bent zelf geïnteresseerd en je wordt ermee besmet. Of ja. nou ja, niet besmet. Dat <laughs> is negatief. Ja. Maar positief. Ja. Dat je dat doet dan. Nee, dat, vind ik, dat, dat vond ik uh, uh, uh, uh, het mooie van het boek. Uh, maar toen ik tien was, deed ik al hele andere dingen, maar dan ga je tien ga je met vliegtuig, ja ik weet niet meer wat precies, maar ik was geen archeologe maar de ervaring die je dan opschrijft, dat geeft ook voor de lezers wel een ei-opener, van ik had geen idee hoe dat toe gaat wat is jou het meest bijgebleven het is inmiddels zeven jaar geleden um, ja, ik vond ik was vooral heel erg onder de indruk van de manier waarop de mensen leven in de woestijn eigenlijk, en um, dat is mij heel erg bijgebleven, dus de, gewoon, um, dat het zo anders is dan in Nederland eigenlijk. Um, en ik heb uh, een glazen armbandje gevonden in Egypte. Nou. Een, een, een klein ro rood uh, armbandje en dat vond ik ook heel erg indrukwekkend dat er toch echt iets uit het zand komt wat voor mij als tienjarige dan ook uh, op die manier waarde had. Het was ik... geen souvenir, het was echt een Romeins. Nee, het was een Romeins, ja, het was een Romeins okay. armbandje. Ja. Ja, ja, Is het dan wel... niet ontzettend jammer dat je dat in moet leveren? Ja, ja dat ja. deed ja. wel pijn. Ja, ja wordt ja. ja. die stiekem overdrukken. Ik, uh, ik lees hier een stukje uh, wonen in, uh, in Egypte en je bent dan tien. En dan gaat er... Uh, je moet koud douchen. Ja. Je moet je bij papiertje in een emmertje gooien. Dat mag ook al niet. En dan trek je een koelkast open. En dan is dat een winkel. Ja. Was nou, dat ja. een, een, een schok voor je dat je dat zo zag? Of uh, was je al een beetje voorbereid op, uh, op het sobere leven? Uh, nee, ik, was, ik, ik had eigenlijk geen idee wat ik kon verwachten. Ik bedoel, ik was eerder in Egypte geweest. Maar dat was um, echt op vakantie. Dus meer uh, toeristisch. Sorry. En um, dit was echt compleet anders. Ja. Het, was wel, het was wel even schrikken dat ik koud moest douchen. Maar je bent... <lacht> Je bent er ook uh, wel aan gewend. En bovendien is het hartstikke warm daar. Dus ja, een koud douche is niet het ergste wat je kan overkomen daar. Ja, maar zo de, de rest is ook. Hè. Zo, je, je trekt zo'n ijskast open. en uh, uh, Thuis ben je gewend om daar wat uit te halen. En dat is allemaal prima. En dan ja. moet je het opschrijven. En dan uh, blijkt dat je het later nog moet betalen ook. Want is het is een soort winkel, zegt die mevrouw. Ja, het dat, dat is een soort winkel. Ja, natuurlijk. Je bent daar met veel meer archeologen. Ja. En um, het is natuurlijk... We zitten midden in de woestijn. Dus het is moeilijk om om ook uh, al het voedsel daar te krijgen op, bij de opgraving. En er moet veel werk voor uh, worden gedaan. Dus iedereen helpt daar aan mee, zeg maar, door dan je eigen eten te betalen. Dat je uit de ijskast haalt. Ik had wel de indruk dat de omschrijving die je gaf van waar je verbleef, de ruimte, dat dat toch wel redelijk goed verzorgd was. Ja, dat... Eten en dergelijke was allemaal wel... En in tenten slapen, maar dat... Ja, we sliepen in tenten, dat klopt. Um, en we hadden een opgavingshuis. Dat was naast de tentkamp. En dat was wel goed georganiseerd inderdaad. Ik bedoel, er was een, een, een kok. En die kookte gewoon eten voor iedereen s'avonds. En uh, de was werd gedaan voor alle archeologen. Uh, dus dat, in die zin was het wel een soort van hotel. Maar wel heel primitief allemaal. Ja. Zeg maar. Dus de, log de logistiek wordt, uh, wordt verzorgd. Ja. Daar zijn uh, aparte ploegen voor. Ja. Zodat, je, zodat je ook als archeoloog je heel erg kunt focussen op waar je voor komt. Want ja. je komt maar een beperkte tijd. Natuurlijk. Dus je, je, je, je kan je heel erg sterk concentreren op waar je mee bezig ja. bent, het graven, het schoonmaken. Ja. En alles wat er omheen is, dat wordt eigenlijk goed verzorgd voor je. Ja. ja, zodat je, je echt volledig kan wijden aan het onderzoek. Ik wil even terug naar het boek, want gezien de tijd moeten we uh, langzaam vast, een beetje... Hè? Ja, het gaat hartstikke, ja. omdat jij zoveel veel vraagt. Ja, maar ik had ook een aan vraag. Het boek, ja, als je een prangende vraag hebt, ja, dan kan dat nog. Ik wil graag weten, is er in die periode, die jij er was toen, een bijzondere opgraving geweest? Um, nou, ik heb wel meegedaan aan een bijzondere opgraving eigenlijk. De opgraving uh, was in Canis, dus dat is een grieks romeinse opgraving. Ja? En um, dat is wel een belangrijke opgraving. Wat was dat? Um, ja, er gaat ook een... Uh, uh, de, de Universiteit van Amerika gaat er onder andere naartoe. Um, ja, dat was wel speciaal zeg maar. En heb jij al meegedaan? Ja. Nou, dat is mooi. Zeg ik, ja, nogmaals, een leuk boek. Dank wel. U wel. <laughs> het boek heet dus Lisa in Egypte en het gaat over opgravingen van een meisje van 10 jaar. <laughs> het boek is, ik heb er heel snel even doorgebladerd, heel leuk om te lezen. Er staan weetjes in, Mooi geest, er denk, staan mooie foto's in, in. leuke verhalen over hoe en wat. En dat is te verkrijgen bij bol.com. En, uh, uh, zijn er nog ja. meer uh, ingangen om te krijgen? Ja, via Blikveld uitgevers. Dat is uitgevers. Blikveld uitgevers en, en uh, bol.com Het ja. is zeer de moeite waard. Bedankt voor je komst en voor je uitleg. U ook dat u er was. En uh, als je weer gaat graven, dan spreken we graag met je. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dank u wel. Hey, bedankt Hey, bedankt. Bedankt. Bedankt.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 ...van Lisa in Egypte zit uh, tegenover ons. Uh, Miete Bartling. welkom. Dankjewel. Uh, jij bent eventmanager bij de Champion. En de Champion uh, doet de circuitrun. We hebben al eens geprobeerd om daar een andere naam aan te geven. Maar het hele weekend valt toch onder de noemer circuitrun. Het heeft vorig jaar heel even Sportfeest Ed Zandvoort geheten. Maar dat zegt waarschijnlijk niemand wat. En als je circuitrun zegt. Oh ja, die wandelaars en die fietsers. <kly> Inmiddels uh, zijn we uitgegroeid met de Squirun tot een compleet weekend-evenement. Uh, jij zit uh, veel in het dorp. Jij ja, doet de, de finish. Ja, de finish van de 30 van Zandvoort, het wandelevenement. Okay. En zelf ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de omloop van Zandvoort, uh, de fietsers. De hele organisatie of ook de finish? De hele organisatie van de, okay. van, van de omloop van Zandvoort. Ja. Uh, uh, jullie zijn strak georganiseerd, hè? de een doet uh, de skuren, de ander doet uh, de wandelaars en jij doet dan de omloop. Het vierde evenement is helaas afgevallen, de mountain ja, Dat mice. klopt, ja. ja. Was de, dat niet meer uh, interessant? Het was inderdaad Zandvoort Katwijk-Zandvoort, ja. de uh, NTB-tocht op het strand, Die, uh, ja, het aantal deelnemers viel, viel toch wat tegen, ja. dus dan uh, moet je daar helaas afscheid van nemen. Het aantal deelnemers voor de mountainbikers, die, uh, dat valt dus tegen. Het aantal deelnemers aan de overige drie evenementen is steeds maar stijgende. Uh, ja, klopt, gezien ja. de aankoop van Roos heb ik moeten vragen hoeveel deelnemers er waren. En toen zei uh, Jeroen, een van jouw collega's, doe er maar 10% bovenop. Ja. Wat zijn nu de exacte getallen van alle... Uh, alle evenementen. Bijvoorbeeld, laten we de zaterdag nemen. Zijn we begonnen met de, de omloop van Zandvoort. 18 en 30 kilometer wandelen. Ja, dat was de 30 van Zandvoort. <laughs> Kijk, er is, er is, ja, er is ja, al verwarring ja, in, in de namen. De 30 van Zandvoort is inderdaad het wandelevenement. En die begon op zaterdag. Ja, daar hadden we ook uh, eigenlijk het hele weekend we hebben een record aantal deelnemers gehad. op alle disciplines. Zeg maar het hardlopen, het wandelen en het fietsen. Uh, bij de 30 van Zandvoort hebben we een totaal van uh, 7348 deelnemers gehad. De, en uh, waar we van ongeveer 4000 op de 30 kilometer. En dat is echt uh, de hoofdafstand. En de rest uh, heeft gewandeld op de 18 kilometer. Ja, het, het is begonnen met de 30. Ja. En die 18 is er later bijgekomen. Geeft dat de boost voor uh, nog meer deelnemers, dat de mensen zeggen, nou 30 is wel veel. Laat mij lekker 18 lopen. Ook. De hoofdafstand blijft nog steeds de 30 kilometer, want het heet natuurlijk ook het evenement de 30 van Zandvoort. Ja. Um, dus dat streven we ook wel na. Maar we zien ook dat er was meer vraag. En uh, nou dan, dan bedenken we een uh, kortere afstand, zodat we meer uh, mensen kunnen faciliteren in de, in de vraag. Is het aantal deelnemers het laatste jaar ook gestegen? Ja, zeker. zeker. Vorig jaar zaten we denk ik rond... Uh, uh, ongeveer 6500 deelnemers. Dus, uh, dit ja. jaar is iets, ruim 10% is erbij gekomen. Ja. Uh, want wij moesten natuurlijk inkopen doen. Ja. <laughs> en we hielden er ook niet zoveel over. Dus we kunnen toch wel zeggen dat er uh, ja. ruim ik denk 7000 gelopen hebben. Ja, klopt. Ja, 3, en check je dat achteraf eigenlijk? Ja, ja nou, we, we checken natuurlijk uh, het aantal deelnemers. We hebben altijd een, een voorinschrijving. Dus we vragen altijd deelnemers zich, zich in te schrijven. Uh, we hebben geen nainschrijving bij het wandelen. Maar um, aan de hand van ook natuurlijk de materialen die wij over. Houden, kunnen wij ook wel heel goed een in inschatting maken ja. wat ook de opkomst is geweest en ook de opkomst het opkomstpercentage is heel hoog geweest dit jaar want we hadden natuurlijk gewoon uh, lekker weer te pakken ja. dus, uh, ook ja. veel mensen die illegaal lopen. Je houdt, het niet, je houdt het niet helemaal tegen. Nee? Okay. Uh, maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk in te bouwen dat het niet aantrekkelijk wordt om, om illegaal mee te lopen. Zodat waarom, waarom wordt het dan niet aantrekkelijk voor de mensen die ik ken hebben gewoon illegaal meegelopen? Uh, wij delen natuurlijk allerlei producten uit onderweg. We faciliteren de deelnemers. En als zij geen uh, stempelkaart hebben, dan krijgen zij dat niet. Okay. Dus uh, je krijgt niet de verzorging onderweg en niet de service die je normaal gesproken wel krijgt als je dus gewoon de al die, deelnemer bent. Dus al die illegale kennis van jou kunnen ze ja. gewoon inschrijven? <laughs> Cool. Uh, we... Precies. ik kom zo nog even terug op de zaterdag ja? uh, de zondag ja? jij uh, organiseert zelfstandig de omloop ja. hoe begin je daarmee met de voorbereidingen? Ja, ja, ja. ja, die beginnen al een aantal maanden inderdaad. Voordat het evenement gaat plaatsvinden. Uh, dan moet je inderdaad denken aan. Uh, heel belangrijk bij het fietsen is vooral het, uh, de routing en de veiligheid. Zo min mogelijk uh, drukke kruispunten, stoplichten. Je wil zoveel mogelijk doorstroom. Dus uh, er wordt heel veel voor gefietst al. Uh, en uh, de tochten uh, ontdekt en uitgepeld. Uh, denk aan vergunningen. Want door alle gemeentes waar je erheen fietst moet je of een melding maken. Of een vergunning ja. aanvragen. En dat is ook een, een heel boekwerk. Euh, wat eraan vooraf gaat. Kiezen jullie elk jaar nieuwe routes? Of gebruik je ook oude routes? Of stukjes van oude routes? Nee. Uh, het Nou ja. De meest optimale route. Daar ga je altijd naar op zoek. En er zijn altijd wel wijzigingen in de route. Uh, in principe zien de routes er wel redelijk hetzelfde uit. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken... Met de, ja, dan heb je de, idealere, ja, ja. de meest ideale route gevonden. Dus dan ga je er ook niet meer al te veel aan schaven. Maar we proberen wel ieder jaar een nieuw element toe te voegen. Wat mij opviel uh, was dat uh, de finish in uh, vergelijking met vorig jaar... maar misschien heb ik niet goed opgelet hoor. Uh, was ik in het dorp en ik zag ook in de middag nog veel mensen fietsen uh, aankomen. Ja? Ja. ja de... <lacht> nou, dat, ik dacht namelijk dat het vorig jaar de finish eerder afgelopen was? Nee, dat is niet zo, maar uh, misschien zijn de fietsers wat langer op het terras blijven hangen. Nou, <laughs> Onderweg. Dat viel mij ook op, er stonden een aantal fietsers uh, in de bocht van het raadhuis ja. de lopers aan te moedigen. En Dat, ja. dat was wel uniek. Natuurlijk. Ja, dat hebben we heel bewust uh, dit jaar geprobeerd te creëren, ook door de finish uh, in het centrum te laten plaatsvinden, mm -hmm. zodat het wat meer compact bij elkaar komt. En uh, we hebben ook echt een terras uh, gecreëerd. En wat extra entertainment ingezet. Uh, eigenlijk op het Raadhuisplein. Zodat we ook proberen die fietsers wat meer naar de loop toe te betrekken. En hoeveel deelnemers waren dit jaar bij de fiets? Uh, dat wa was ook een recordaantal van 2550 uh, deelnemers. Ah, Gedeeld over drie afstanden. In het uh, voortrek hebben wij het even gesproken over uh, het Raadhuisplein. En daar waren, uh, was een auto van Lotto. Ja? Zou het zo kunnen zijn dat de omloop van Zandvoort volgend jaar bij de zes grote koersen van Lotto Jumbo komt? Ja, de, de omloop van Zandvoort is een van de zes van Lotto. En uh, dat zijn wel de recreatieve um, tochten, zeg maar, fietstochten die Lotto mm -hmm. ondersteunt. En uh, ja, we zijn heel blij dat de omloop van Zandvoort daar één van is geworden dit jaar voor het eerst. Ja? Ik heb uh, nog een prangende vraag. Ga je gang. <laughs> um... Nou ben ik hem even vergeten. Nee, de... Ik vind dit evenement, dat zei ik ook in het voorgesprekje, even, helemaal uitstekend passen bij het imago van Zandvoort en bij datgene wat we willen uitstralen. Maar krijg je die reacties ook terug van de middenstand? Want ik heb begrepen van mensen die onder andere de fietsstoel hebben meegemaakt, dat die heerlijk hebben gegeten in Zandvoort, op de rats uh, wat hebben gedronken. Maar krijg je dat soort reacties terug van de middenstand? Ja, dat, We proberen wel uh, natuurlijk ook gewoon iedereen van de middenstand en het dorp echt bij ons evenement te betrekken. Dat geldt eigenlijk voor, voor alle drie de disciplines. Uh, want dat staat gewoon voorop. Weet je. Tuurlijk, je wil die, die fietsers die wil je uh, lekker je, je terras op hebben. We, we maken dat ook kenbaar. Het is genoeg aanbod. En, uh, maar werkt dat ook? Heb je die medewerking in toenemende mate van de middenstang? Uh, of kan dat beter? Ja, dat kan wel wat beter. Maar we proberen, we proberen ze wel zoveel mogelijk te, natuurlijk in te betrekken. En we hopen ook, en vragen ook zoveel mogelijk... dat ze acties inzetten. Weet je, leuk een lekker punt appeltaart en een kop koffie voor een, voor een mooie aanbieding. Ja, dan gaan ze toch op je terrassen uh, ja, zitten. Uh, elk jaar uh, ja? gaat er brieven en mails uit naar uh, uh, de ondernemers. En uh, gelukkig zijn er een aantal ondernemers die, uh, die er uh, wel wat aan doen. En neem de Haldenstraat, Lauren Hardy, uh, bij, de, bij de run met die hoogwerker. Uh, uh, anders vier met, met schijfjes. Ik zag zelfs een, een kledingwinkel die uh, op de hoek van de <laughs> die bekertje aan het aandelen was. Dus er gebeurt wel wat. Ja. Aanbieding van restauranten, ja, dat was helaas wat minder dit jaar, maar dat kan uh, groeien. Um, dat was de fiets, ja. Dan gaan we naar de loop, ja. Uh, de loop die begint uh, smorgens al op, uh, op het circuit met de, de, de jeugdloop, ja. Dat klopt. Uh, deelnemersaantal, deelnemers van het totaal uh, waren ruim 14.000 uh, hardlopers actief. Over de verschillende afstanden. En um, we hadden natuurlijk een tiende jubileum, tiende jaar, jubileum editie dit jaar. Uh, daarom hadden we, hebben we een nieuwe afstand toegevoegd, de halve marathon. Ja, dat is natuurlijk ook altijd even, even zoeken en even spannend als je een nieuwe afstand gaat toevoegen. Vooral uh, van deze afstand. Nou, inmiddels uh, hebben we wel wat uh, redelijk wat ervaring in het uh, organiseren van... Uh, uh, ook een half marathon, marathons. Um, maar ja, en en elke, elke marathon die jullie organiseren, heeft niet zo'n bult als deze. Elke is anders. <laughs> dus, uh, en we moeten natuurlijk een stuk. St nou, weet je, we hebben natuurlijk een stuk strand hier uh, in het parcours zitten. Maar uh, ruim 2500 uh, deelnemers hebben daaraan deelgenomen. Alleen genomen. voor de halve marathon. Alleen voor de halve marathon. Dus dat is een hele mooie uh, Ik heb het, het, filmpje, geweest, ja. het filmpje nog even bekeken. Maar uh, je, je ziet ze niet meer hardlopen over die bult. Je ziet ze alleen maar lopen. <laughs> er zat inderdaad een heel pittig stukje in het parcours. Waarbij uh, met strandopgang. Uh, ja, je kan je voorstellen. Al wel wat vermoeid van de, de kilometers die je al hebt gemaakt over het strand. En dan moet je ook nog even een steile klim... Uh, uh, pakken om weer het strand af te gaan, dus dat was uh, voor deelnemers wel wat zwaar, maar uh, ja, dit was, uh, dat past denk ik ook wel bij dit evenement. Dit was in het kader van het tienjarige jubileum, maar ja. uh, ik heb een aantal mensen gehoord die zeggen nou, dat wil ik volgend jaar nog een keer doen. Ja, daar, uh, dat is wel iets wat, uh, wat we zeker overwegen om het, uh, om erbij te houden. Om het erin te houden. Ja. Dan het tweede gedeelte, uh, de grote loop. Ja. Nou, het is natuurlijk een spektakel om dat uh, uh, vanaf het circuit te kijken. Ik ga op het dak staan en dan zie ik ja. duizenden mensen in verschillende kleuren. Prachtig om te zien, die gaan van start. Ja. En die hobbelen dan door het dorp, uh, over de boulevard, prachtig lint. Beetje gestoord door twee herten zag ik <laughs> uh, in de Zwale Weestraat lopen. Ja. Hoe ervaar je dat zelf? Want jij bent dan eigenlijk bezig met die omloop. Ja. En met een schuin was... oog kijk je naar die hardlopers. Ja. Ja, nou ja, dat gaat ook heel goed samen moet ik zeggen. Ik krijg zelf iets minder mee zelf van het hardloopevenement, omdat ik zelf uitvoerend helemaal in de, in de omloop zit, dus in het fietsen. Maar uh, ja, alle collega's die, die heel hard aan het werk zijn, alle vrijwilligers die wij ook inzetten, want het zijn echt uh, nou, honderden vrijwilligers die bezig zijn voor ons het hele weekend. Uh, die alles zo goed mogelijk in goede banen begeleiden. Dat, uh, het gaat volgens mij heel goed naast elkaar. Het kan elkaar juist alleen maar versterken. Ja? Ik loop dat dan ook een beetje rond. En dan, dan praat ik wel eens met jullie vrijwilligers. En dan hoor ik, morgen ben ik er weer. Maar dan sta ik op het circuit. Ja? Die mensen komen uit heel Nederland. Ja? Gaan die naar huis? Blijven die slapen? De meeste gaan... Uh, nee, bijna iedereen gaat naar huis. Uh, we beginnen eigenlijk op vrijdag. Want dan uh, beginnen we met het opbouwen van, uh, van de evenementen. En de mensen die gewoon echt drie dagen uh, hier volledig eigenlijk aan het werk zijn. En hun uh, ziel en zaligheid in het werk leggen. Die, uh, uh, daarvan blijft een deel in Zandvoort slapen. En de rest, uh, die komen inderdaad iedere dag weer uh, hier naar Zandvoort toe om te helpen. Ja? Ik dacht dan? dat jij nog een prangende vraag had. Ja, zeker. Ga je gang. er is, dat <laughs> moeten we nog even afstemmen. Ja? Wat ik me afvroeg is: nu dit zo'n succes is, hè? en ja? al gedurende meerdere jaren, en dit het evenement is waar we echt op zitten te wachten als Zandvoort, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden om op dat gebied evenementen te organiseren in Zandvoort? Ja, voor nu moeten we denk, eerder denken aan uh, toch weer een groei inderdaad in deelnemers. Ja. Wellicht, uh, uh, nou ja, zoals dit jaar hebben we dus een afstand toegevoegd in het kader van het jubileum. Wellicht die erin houden, zodat er ook meer groei mogelijk is. Want je, ja, je kan je altijd voorstellen, je zit altijd met een capaciteit op, uh, op de parcoursen. Het maakt niet uit welke, welke evenement. Dus, uh... ja, um, Gert-Jan uh, Gert die bedoelt eigenlijk nog een evenement erbij, maar ik ga ja, ja? terug naar het evenement zelf. Ja, okay. En je geeft hem zelf al een beetje aan was zaterdag een complete drukte op de boulevard omdat er auto's kwijt moesten. Dat heb je zondag ook. Ja. Denken jullie aan een maximum? Ja, of, of heb je dat al ergens in je achterhoofd? Je hebt je altijd denkt? wel te maken met, met maximum capaciteit. Ja. Uh, het zij ook vanuit uh, gemeente in het kader van veiligheid. Uh, ook wat wij natuurlijk zelf inschatten. Uh, uh, kijk, je zit natuurlijk in Zandvoort met twee uh, toegangswegen. Ja. Dus je hebt altijd uh, te maken met uh, uitdaging in, uh, uh, in aanrijroutes. Vooralsnog gaat dat, uh, gaat dat uh, uh, afgezien van enige drukte, gaat dat gewoon goed. Weet je. Mensen hebben niet heel erg lang uh, stilgestaan of vastgestaan. Uh, Ik zag nog mensen hardlopend vanaf het station uh, langs strijden, rennen omdat ze nog moesten uh, starten. Ja. Ja, ook treincapaciteit, daar wordt extra op ingezet. DNS zet extra lange ja. treinen in, extra veel treinen. En we vragen ook iedereen zoveel mogelijk met op haar voer te komen. Um, ja, en tuurlijk, daar, dat, dat moet je goed blijven monitoren en goed mm. blijven toetsen: van, hey, is de capaciteit nog, uh, nog voldoende? Dus, uh, okay, nou, en waar zit de groei nog? Ja. Ik weet voorlopig weer genoeg voor uh, dit jaar en voor volgend jaar. En uh, aangezien je toch in Zandvoort woont, kan je volgend jaar in het voorprogramma ook nog een keertje komen praten. Nou, dat lijkt me gezellig. Oké, okay, meer te bartelijk bedankt. Dank jullie wel. It Esther Hoornweg, welkom. Dankjewel. Uh, RIBW en uh, GGD zoeken sportmaatjes. GGZ ingeest. GGZ, oh ja. dan heb ik het verkeerd hier. Nee. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het gaat over uh, sportmaatjes en over jullie uh, organisatie. Ja, het zijn een heleboel afkortingen. Ik heb, ik heb net gezegd, ik heb naar de filmpjes gekeken. Ja. En ik weet inmiddels wat RIBW betekent. Maar wat betekent het eigenlijk? RIBW staat voor regionaal instelling beschermd wonen. En dekt dat de lading nog, die... Uh uh, nou, uh, steeds minder. Um, uh, wat, wat de RIBW doet is uh, mensen begeleiden um, met een psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheid. Om um, ja, hun leven weer op te pakken in die zin uh, dat ze er zelf weer uh, gelukkig en happy bij voelen. Um, participeren in de samenleving. Uh, het oppakken van uh, dat wat, wat zij goed kunnen en dat wat zij willen. Om weer een beetje uh, nou ja, hun happiness terug te krijgen. Um, en uh, de, de, het project was vroeger zo dat um, mensen beschermd woonden. Dus in groepswonen. Ja. En je ziet dat mensen steeds meer in de wijken wonen. Uh, niet meer groepswonen, maar zelfstandig. En dat er een begeleider uh, langskomt uh, om ze te begeleiden. Om ze te helpen met uh, hele uh, adequate vragen. Maar voor wie is het? Want, uh, je noemt een aantal ziektes op. Is het alleen voor mensen die een bepaalde aandoening hebben... Ja, het is uh, een uh, psychosociale of psychiatrische kwetsbaarheid. Um, dus uh, heb je een verstandelijke beperking... dan word je weer door een andere organisatie begeleid. Maar de RIBW en GGZ-ING zijn echt uh, ingesteld op um, uh, psychiatrie. Wat is het verschil? Uh, het verschil is dat um, psychiatrie zit hem in de hersenen. Um, en een verstandelijke beperking... Uh, is, is wat het is? I, ja. Mag Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, nou ja, je kan met een verstandelijke beperking geboren worden. Um, maar het kan natuurlijk ook ontstaan door um, een, een letsel, een ongeval, uh, zuurstoftekort, uh, mm -hmm. uh, dat soort dingen. Um, maar ook psychiatrie is uh, aangeboren. De kwetsbaarheid. Maar het kan tot stand komen door iets wat er gebeurt in je leven, een traumatische gebeurtenis. Um, en, en wat dat dan is, kan voor iedereen verschillend zijn. Ja, dankjewel voor je uitleg. De, de filmpjes die ik gezien heb op jullie website. Daar zie ik allemaal mensen waarvan ik denk, nou... Die kunnen nog gewoon heel veel dingen doen. Die zie ik uh, tuinen schoffelen en die zie ik uh, dingen verhuizen. Klopt. Zo uiterlijk in eerste instantie denk ik niet dat er met die mensen iets mis zou zijn. Nee, klopt, klopt. Uh, mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen ook heel goed um, uh, hun leven weer leven. Mits ze daar wel uh, weer eventjes uh, een, een, een, een setje krijgen of begeleiding krijgen. Um, nee, vaak is niet te zien uh, aan de buitenkant dat er iets aan de hand is. Het zit uh, Nogmaals, het zit... Uh, in de hersenen um, uh, en um, nou ja, door in te zetten op dat wat jij goed kan en ja, dat precies. wat jij uh, leuk vindt uh, om daar uh, uh, op in te zetten kun je kijken van um, hoe kun jij weer met je kwetsbaarheid omgaan ja, en gebruik maken van de kwaliteit. Wat me opviel, was een mevrouw in het filmpje. Die had, ik weet niet of dat een buitenstaander was... maar die had kennelijk opdracht gegeven of verzoek gedaan... tot een verhuizing of tot de tuin. Mm -hmm. Maar stel, ik ben particulier en ik, eh, ik heb dat in Amsterdam wel eens meegemaakt. Ik wil een hele mooie tuintafel maken. En heb je mensen die dat dan doen. Tegen heel lage kosten en tegen een hele lange wachttijd. Maar wanneer kun je die mensen inzetten, zeg maar... Of uh, bedoel je de vrijwilligers of nee, de begeleiders? De, de, de, nee, de mensen die dus uh, uh, werken voor, uh, die de projecten doen. Niet de begeleiders. Ja. Maar als ik particulier mijn tuin wil laten omschoffelen, zoals dat uit het filmpje bleek. Ja. Kan ik dan bellen en zeggen, uh, zo nee. werkt dat niet. Nee, zo werkt dat niet. Hoe nee. kom je aan die projecten dan? Uh, je moet wel echt gelinkt zijn aan de RIBW. De zorg krijgen van de RIBW. Ja. Uh, en dan kun je uh, mensen inzetten, zoals zo'n tuinproject. Of een maatjesproject uh, om, um, nou, wat ondersteunend kan zijn. Oh, die mevrouw die dat vroeg in dat filmpje is dus zelf ook iemand die uh, bij het RIBW is aangesloten bij een of andere. Ah, okay. ja. Klopt. Ja, ja. En dat kan net even dat zetje zijn om um, uit je isolement te komen, ja. of uit je depressie te komen, om te denken hé, lekker, nou is mijn tuin weer op orde, of hé, nou heb ik een maatje. Um, dat kan helpen om mijn bed uit te komen ja. of om toch wel dat boodschapje te doen, um, ja, iets om voor te leven. Jullie zijn begonnen in... het land is dit, hè? Jullie zijn actief in Haarlem. Ja. Uh, gaan nu ook in Zandvoort. En we komen zo even over de sportmaatjes natuurlijk. Um, zijn er successen? Oh, alleen maar. Ja? Uh, alleen maar, ja. Het project bestaat nu uh, ruim 17 jaar. En het is een samenwerkingsverband tussen GGZ Ingeest en RIBW. Uh, uh, zij hadden alle twee een apart maatjesproject. En we hebben er dus nu één van gemaakt. In het kader van de samenwerking. Um, en ja... Elk koppel weer is een succes, want wat mm -hmm. je ziet is dat zowel vrijwilliger als de deelnemer um, er zo ontzettend veel baat bij hebben. Um, maar stroom ze ook de kans als ze stromen in het normale arbeidsproces? Dat houden jullie bij? Dat wordt gemeten? Dat is? Ja, ja, ja. Het is um, wat je ziet is dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen, ja. uh, zin in het leven. Um, ja, beginnen met bijvoorbeeld een rondje om hun eigen huis en binnen een half jaar een halve marathon kunnen lopen. Maar oh, dan kunnen ze meedoen volgend jaar. Nou, ja. misschien wel. Ja. Ik hoorde het net. Ze is al ja. weg, dat is jammer. <laughs> ik hoorde uh, het net. Ik, um, dat gebeurt al. Er lopen mensen mee uh, met uh, wat voor handicap hebben ze, weet ik niet, maar die worden begeleid. Ja, ja mooi lopen is dat. Hoe koppel je zo'n begeleider, maatje, aan een uh, iemand met een uh, uh, psychische uh, verzwakking? Nou, wij zoeken vrijwilligers, gewone burgers um, die uh, het leuk vinden om één keer in de twee weken of één keer in de week um, iets te ondernemen. Eén op één met zo'n uh, uh, kwetsbare deelnemer. Um, we spreken aparte vrijwilliger, aparte deelnemer. We gaan vooral zitten op wat vind je leuk om te doen. Want juist wat je leuk vindt, dat verbindt. Gemeenschappelijk interesses. Precies, gemeenschappelijk interesses. Dan hou je het vol, dan blijf je het leuk vinden. Uh, en dan ga je denken, hé, hey, ik ga met plezier naar mijn maatje toe. Uh, op het moment dat wij denken, hé, hey, dat is een mogelijke match, dan stellen we ze aan elkaar voor. En dan gaan uh, vrijwilliger met deelnemer iets leuks doen samen. En dan na de hand bellen wij op om te horen, hoe was het? Willen jullie het samen gaan proberen? Mm -hmm. En als ze alle twee ja zeggen, dan blijven wij het op afstand begeleiden. Maar zij gaan het met elkaar aan. Je ja, laat het verder over aan de twee maatjes zeg maar. Ja. Het begint nu in Zandvoort begreep ik? Klopt. Waarom is dat, Van als het al 17 jaar bestaat, uh, waarom um, dan nu pas in Zandvoort? Uh, wij hebben uh, altijd subsidie gehad in de gemeente Haarlem en Bloemendaal okay. uh, en dit jaar uh, heeft Zandvoort ook gezegd uh, okay. dit vinden wij een heel leuk project, we doen mee. Dus het is bewezen dat het ook in Zandvoort kan werken? Ja. ja. En dit is je eerste oproep voor sportmaatjes? Vorige week is mijn collega Iris Gerritsen ook op de radio geweest. Dus um, op de radio de tweede oproep. Okay. En um, in de krant um, of flyeren. Um, dat is al veelvuldig geprobeerd. Facebook, ik Facebook ook, ja. En heeft het al resultaat opgeleverd? Uh, ja, zeker weten. Mensen weten ons uh, al te vinden. Um, we hebben op dit moment vier koppels in Zandvoort. Okay. En zeven mensen op de wachtlijst. Met, met welke, welke sporten doen die koppels? Uh, nou, het verschilt heel erg. Hè. Het hoeft niet zozeer te zijn dat mensen moeten sporten. Um, ja, een rondje wandelen. Uh, um, samen naar het zwembad. Uh, dat is erg geliefd. Um, maar ook een potje schaken. Als je niet naar buiten wilt. Uh, of een boodschapje doen. Het, het gaat eigenlijk alle kanten op. Als het maar uh, een één op één is. Um, mensen kan helpen uit het sociale isolement. Is dat, want ik begrijp, Pluspunt heeft ook zo'n soort project met eenzame. Ja. Hoe linkt zich dat met elkaar? Um, ja, ik denk dat mensen die uh, bij ons op de wachtlijst staan... Uh, ook moeten weten van het project van Pluspunt. Zodat je op, op beide plekken uh, je lijntje uit kan leggen. En uh, op het moment dat je nog geen maatje hebt... misschien wel via dat project... Uh, uit je eenzaamheid, iets dat er iets voor je uh, geregeld kan worden. Die samenwerking is er. Ja. En die is ook goed. Ja, ja en steeds meer. Hè. We zijn ja. natuurlijk vanaf dit jaar actief in Zandvoort. Dus we gaan heel erg de boeren op. En kijken waar zijn gemeenschappelijke delers. En waar kunnen we elkaar vinden. Ja. Want uh, je moet vooral niet naast elkaar gaan werken. Maar met elkaar. Ja. Nou, het lijkt me een heel mooi project. En er zijn heel veel mensen in Zandvoort die denk ik, daar behoefte aan hebben. Ik hoop het. Ik, uh, ik hoop er moeten ook mensen gevonden worden die bereid zijn om dat te ondersteunen. Ja. En mee te doen. Ja. Nou, ja, bij deze oproep. Maar kunnen ze zich uh, melden? Hoe kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich uh, melden bij uh, het Maatjesproject onder uh, het e-mailadres maatjesggz.haarlemregio.nl dat is een hele mond vol. Een hele mond vol. Ze dat kunnen is... ook bellen, ja. zal ik het nummer zeggen. Ja, 023-517-8700. En anders kunnen ze altijd naar Ben gaan? Naar Ben, ja. Want Ben weet het ook? Ben weet alles. Nou, ben zo. dat valt allemaal wel mee. <laughs> want uh, uh, jij had je wat meer op dit onderwerp toegespitst. En uh, daarom zit ik ook een beetje te luisteren. Maar een van jouw beginvragen zou zijn over Thomas Agda. Heb ik gevraagd in het beginproject. Klopt. Maar zij herkennen dat niet. Want als je het filmpje openmaakt... Dat is echt spannend. Dan zie je Thomas ook daar. Hij lijkt erop, maar ja, hij is het niet. Ik dacht nee, dat besefte ik ook wel. Want naarmate het gesprek voortde met in eerste instantie, dat is een acteur die uh, gebruikt wordt om. Dat kan ook helemaal niet in dit geval, maar je moet maar kijken. Ja, ga ik doen. En kijken of ik. Maar mijn vriendin vond het ook, dus oh, twee, ja? ja. Nou ja, misschien haalt dat net mensen over <lacht> om te denken: oh, als ik daar uh, vrijwilligerswerk ga doen, dan kom ik uh, misschien. Ik dat daarmee. <lacht> ja. <lacht> Oké. Okay. Bedankt. Die uh, die filmpjes hè worden die door veel mensen bekeken, want uh, het is ook. Uh... Om daarachter te komen dat het project bestaat. Ja, het zijn leuke filmpjes. Je moet je ergens informatie vandaan halen. En dan denk je van ik ga zo'n filmpje bekijken. Ja. ja, nou het is steeds meer van deze tijd natuurlijk ja. om uh, Facebook, uh, en YouTube, YouTube uh, te gebruiken om bekendheid te creëren. En beelden, uh, ja. levende beelden spreken veel meer aan dan een verhaal. Uh, dus, dus ja, en het zijn echte deelnemers. Ja. Um, dus geen uh, in scène gezette deelnemers. Nee, het, zijn, het zijn ook leuke filmpjes. Je kijkt er met plezier naar. Het is niet al te lang, zeg maar. Maar je krijgt wel een goed beeld van de situatie. En de mensen die erover praten, die praten ook met een zekere passie. Ja. Dus die verkopen, zeg maar, het doel op een goede manier. Ja, precies. Dat is een Ik vond het beetje, wel leuk om te zien. Ik heb een stuk of vier van die filmpjes bekeken. Oh, leuk. De nieuwe, de nieuwe manier van communicatie ja. is, is internet. Is dus daar spelen jullie goed op in. Dank. Nou, het is wel zo dat uh, de nieuwe manier van communiceren eigenlijk door veel jongelui gedaan wordt. En dat de ouderen, Gert-Jan zijn leeftijd, die kijkt wat meer <laughs> televisie. Hoe, hoe spel je daarop in? Geet je onze leven. Um, Nou ja, we proberen ook op televisie mee te doen met spotjes. Ja? Um, in het najaar is altijd het Oranje Fonds uh, met de uh, Ik Word Maatje campagne. Daar sluiten wij op aan. Heb je daar veel reactie op? Want ik, ik volg dat project ook. Ja, nou, heel ik, veel. Ja? ja, Het Oranje Fonds dat gaat heel erg de boeren op voor uh, allerlei soorten maatjes. Um, ja, En zeker in die week van die uh, Oranje Fonds campagne stromen de uh, aanmeldingen binnen. We nou, als je, als je, als je, uh, hebben een goede aanmelding. Ambassadeur de ook ook, het je vond? Absoluut, absoluut. absoluut. Als je uh, naar de getallen kijkt. Ja. Het is misschien wel aardig om te weten. Hoeveel uh, maatjes uh, zijn er inmiddels? Op dit moment hebben we 107 koppels. Dus dat in, in, betekent, in deze uh, regio dan? Uh, nee, in deze regio in Zandvoort nu um, vier. Uh, vier. En zeven op de wachtlijst. En dat komt omdat we nog maar sinds 1 januari uh, ja. actief zijn in Zandvoort. Ik ben benieuwd naar die wachtlijst. Um, zeven ja, we, mensen nu op dit moment in Zandvoort. Maar die, die zoeken een maatje of die, die, die, er die zijn maatjes maatje. die wachten. Ja, die wachten op een vrijwilliger. Die moeten ah, zeven vrijwilligers zijn. Ja, ja. Ja. Dus, en, dus en je dat... zoekt eigenlijk zeven in per direct zeven maatjes. Eigenlijk zoeken we zeven vrijwilligers. Ja. Kijk, Ik ga ervan uit dat zo zometeen al die zeven vacatures worden ingevuld. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, ik zou nog een keer het, uh, het telefoonnummer doen. Dat ga ik doen. Ja. Het telefoonnummer is 023 517 8700. Esther, bedankt voor uh, je uitleg over maatjes en dat je nog wel mensen nodig hebben. Mensen die uh, uh, willen bellen jou op. Ja. En uh, misschien dus nog via Pluspunt ook naar jullie terecht kunnen komen ja, als het zo geïdeerd zijn. Ja. Er is ook een organisatie die veel doorspeelt naar jullie. Nee hoor, en we willen ook uh, elke week in Pluspunt actief zijn. Dus uh, via Pluspunt is helemaal perfect. Oké, okay, nou we weten voorlopig genoeg. Ja. Dank voor gedaan. je komst. Ja, bedankt jullie.